4 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Nederland viert Bevrijdingsdag. In alle provincies, op in totaal 14 plaatsen, zijn weer de traditionele bevrijdingsfestivals met veel muziek. Dit jaar zijn Alan Clark, Go Back to the Zoo en Nick en Simon de ambassadeurs van de vrijheid 2012. Ze treden op alle 14 festivals op. De artiesten worden met helikopters van Defensie door het land gevlogen. In het westen van Nepal zijn zeker 13 mensen omgekomen door de overstroming van een bergrivier. Het water van de Seti sleurde mensen, vee en huizen mee. 17 mensen worden vermist, onder hen drie Russische toeristen. Het gebied rond de berg Annapurna, zo'n 200 kilometer ten westen van Kathmandu, is een populaire plek voor wandeltochten. Omdat mei het einde van het wandelseizoen is, waren er relatief weinig toeristen. Kandidaatlijsttrekker Henk Bleker van het CDA is zo teleurgesteld in Geert Wilders dat hij niet meer wil samenwerken met de PVV. Verder wil hij van zijn partij een brede volkspartij maken. De huidige staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw zei dat in Breda, waar hij zijn kandidatuur heeft toegelicht. Twee weken geleden mislukte het katshuisberaad over de bezuinigingen doordat de PVV op het laatste moment afhaakte. Naast Bleker hebben ze nog vijf andere kandidaten gemeld... onder wie fractieleider Van Haarsma Buma en minister Spies. De komende weken kunnen de CDA-leden zich uitspreken. In Polen heeft de leider van de belangrijkste oppositiepartij... ervoor gepleit om Oekraïne de finale van het Europees kampioenschap voetbal te ontnemen. Dit uit protest tegen de manier waarop de Oekraïnse oud-premier Timoshenko... in de gevangenis wordt behandeld. Timoshenko is hier om hongerstaking gegaan. Polen en Oekraïne organiseren het EK samen... De openingswedstrijd is op 8 juni in Warschau. En de finale is op 1 juli gepland in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het weer. In het zuidoosten periode met regen of motregen. In het noorden en noordwesten blijft het droog en is af en toe de zon te zien. Middagtemperatuur een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ah, we hebben even verkeersinformatie. Files op de A 12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij bodegraven 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A16 vanuit België naar Breda, bij knooppunt Galder, 2 kilometer. En aansluitend op de A16 vanuit Breda naar Tilburg... tussen Galder en Ulvenhout, 3 kilometer. Door de file op de A12 loopt het ook vast op de NL van Leiden naar Bodegraven... voor de A12, 2 kilometer. Hoe verscheurt de strijd in Syrië het buurland Libanon? En hoe beleeft Tunesië het einde van de dictatuur...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 Nog een half uur, dan uh, zit het erop. Een half uur opium vanuit de Amstel Foyer in Carré... aan uh, de voet van uh, het podium van het 5 mei-concert... wat vanavond om half negen te zien is op uh, Nederland 2. Waar de koningin ook bij is. Um, volgende zondag, mocht u niks te doen hebben, heb ik nog een leuke tip voor u. Uh, dan is namelijk de finale van het Concours de la Chanson. Dat is uh, georganiseerd door de Alliance Française. Uh, Franse taal in het Nederlands. Uh, dat staat een beetje onder druk in het onderwijs, maar die alliantie gaat lekker door. En dat Concours de la Chanson wordt elk jaar georganiseerd. En op zondag 13 mei om 3 uur is de finale. Die wordt gepresenteerd door Yvonie. Het wordt uh, opgetreden door uh, onder andere Daniel Gérard. En in de jury zit onder andere Lisbeth List. Um, en daar kunt u bij zijn als u dat wilt. Ik mag uh, drie keer twee kaartjes voor die finale weggeven. Uh, als u daar naartoe wilt naar die finale van het Concours de la Chanson. De, om de Lisbeth List prijs. M mail dan even naar opiumcarré.nl. De eerste drie die krijgen dan twee kaartjes voor die finale op uh, de, twaalfde, nee, de dertiende om drie uur in Amstelveen. Dan gaan wij naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine kunstenaars over hun bijzondere band. Met dat ene. Deze week... Mijn naam is Adelheid Roos en ik ben theatermaker. En ze is bezig met een bijzonder theaterproject. Stel je voor, een plein in Amsterdam-West... waar een dertiental scooters een choreografie uitvoeren... op de klanken van walskoning Strauss. Het is onderdeel van de wijk-safari Slotermeer die Adelheid daar heeft opgezet. Wijksafari Slotermeer is een, is een locatievoorstelling. Dus je uh, bezoekt als publiek uh, in een, op een middag, het begint om één uur, het duurt tot vijf uur, bezoek je twee huizen uh, waarin een scène wordt gespeeld en de uh, eigenaar of de bewoner van het huis die doet mee in de scène. Dus je komt echt bij iemand binnen op de bank, je bent met een vrij kleine groep van publiek en dan loop je eigenlijk naar het tweede huis waar je ook weer een scène van 50 minuten krijgt. En dat, is, en dat is ook weer met de buurtbewoner die in dat huis woont. En dat is een mooie manier om uh, kennis te maken met de bewoners... van deze jaren 50-wijk opgezet met veel licht, ruimte en groen. Een uh, culturele smeltcruise tegenwoordig... waar allerlei nationaliteiten vooral naast elkaar bestaan. En de wijksafari brengt ze bij elkaar over de vloer. En dat kun je gerust een stokpaardje van Adelheid rozen noemen. Want dat doet ze graag. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel mijn, uh, dat is natuurlijk mijn passie. Hè? Ik, ben, ik ben helemaal gek op uh, de, het samenwonen en leven met, met zoveel mogelijk verschillende culturen. Ja, dat is wel echt de, uh, het liefste wat ik in mijn leven doe. Ik bedoel, ik, als ik vakantie heb, dan ga ik ook echt op reis. Telkens weer naar een land of een gebied wat ik niet ken. Maar ik ben eigenlijk gefascineerd, maar dat heb ik in binnen Nederland ook. Ik ben ook gefascineerd door wat is een Fries of hoe praat hij? Of wat is de specifieke Limburgs of Groningse muziek. Of wat groeit er aan groente alleen in Zeeland? En, weet je, dus dat heb ik ook binnen, binnen Nederland zelf. Maar nu er inmiddels zoveel verschillende culturen, denk ik... wauw, ja, ik vind dat echt rijkdom. Het is pas de eerste week van de safari... maar de reacties die de makers ontvangen zijn tot nu toe in ieder geval zeer positief. Mensen zeggen: Ik ben een hele middag in het buitenland geweest. En ik, ik ben nog nooit in Slotermeer geweest. Dus dat, dat toerist zijn in eigen stad. Dus echt dat ontdekken. Eigenlijk wat ik echt heel graag. Waar, ja, waarom ik het gemaakt heb. Dat hoor ik echt terug, dus dat maakt me heel blij. En voor degenen die denken, ja leuk voor Amsterdammers, waarom niet buiten die stad, is er heel goed nieuws. Ja, dat gaan we ook doen. Want uh, de, de stad Schouwburg Utrecht, uh, die is uh, wezen kijken. En uh, die heeft gezegd, wow, dit willen wij in Utrecht ook. Dus volgend jaar juni, juli uh, gaan we dit project, de, hetzelfde concept, maar dan echt met Utrecht Utrechtenaren. En wie weet welke steden er in de toekomst nog volgen. Groningen bijvoorbeeld, het voorwerp dat Adelaide Roos heeft uitgekozen voor de virtuele. Televitrine heeft veel, nee eigenlijk alles met die wijk safari te maken. Uh, dat is mijn uh, felrode scooter. Ik zeg mijn, want het is niet mijn eigendom. Maar ik ervaar het al, al een beetje als een eigendom. Maar we hebben het natuurlijk geleased. Uh, 13 scooters hebben we geleased voor de voorstelling. En daar rijd ik met uh, 12 jonge mannen van de Stichting Connect-initiatieven. Crossen wij door Slotermeer de hele middag. Tussen 1 en half 5. En wij brengen overal publiek naartoe en pikken publiek op. Dus overal waar een publieksgroep uit een huis komt. Word je door die uh, jongens en door mij vervoerd naar... en dan zie je ook een stuk van Slotermeer. Ik had nog nooit in mijn hele leven... om een scooter gereden. En door de enorme drukte van de... snap je, van de hele artistieke leiding... van die voorstelling hebben... Dook ik eigenlijk de repetitie in van Marco Gerrish? Die is van Ish. En die hadden gevraagd om de graffiti te maken. hier op plein 4045. En Marco die zegt. Hé, hey, hoi Adelheid. Goedemorgen. Ja, nou die rode scooter is voor jou. Uh, ja, kijk maar even hier naar de jongens. Zo, dan zou ik zeggen. Van, Ga jij dan even met een cirkel er tegenin rijden? Maar ik, ik had dat ding in mijn handen loodzwaar. Ik dacht bijna. Wow. Weet je wel. En toen zei ik. Uh, Marco, hoe start <laughs> en Die gasten allemaal lachen. Maar ik heb het gewoon in de repetitie van Marco geleerd. Ik was zo zijn aanwijzingen aan het volgen om met die scooter echt te kunnen dansen. Weet je, dat je dat dan echt gewoon spelenderwijs leert. Ja, het is geleerd. Ze doet het goed. De wijk safari meer is te zien tot en met 9 juni. Iedere woensdag tot en met zaterdag tussen 1 en 5. Kaarten via www.podiummosaïek.nl En de scooter van Adelheid is ook te bewonderen in het bijbehorende filmpje. Dat staat op onze site opium.avro.nl op Facebook en op YouTube in het kanaal Hans bij de Avro. En volgende week in de virtuele vitrine, Boy Edward prijswinnaar Juli Honing. Change your book by looking at the Opium's Boekenclub. Ons lezerspanel bespreekt elke maand een boek dat u heeft gekozen via Facebook. Vandaag. Met uh, Halfmens, de debuutroman van Maartje Wortel. Die had al een uh, verhalenbundel geschreven. Dit is jouw huis, maar die, uh, die roman die is uh, nieuw. Uh, of nou ja, niet nieuw. Maar uh, na een nek aan nek race op Facebook... tussen opzij genomineerde Hanna Berfoert en Maartje Wortel... kwam Wortel als winnaar uit de bus. Dat, uh, die debuutroman die werd in alle kranten vol lof ontvangen. Zo, zo spreekt de Volkskrant over grunberg kwaliteiten. Maar de leden van de Opium Boekenclub die hadden nog nooit van Maartje Wortel gehoord. Dus ik ben benieuwd wat ze na lezing van Halfmens vinden. Overigens is die, uh, dat boek dus genomineerd voor die Opzij Literatuurprijs. En die wordt uh, vanavond in Opium Televisie bekendgemaakt. De winnaar. Aan tafel uh, Linda, van, Linda Pelt, Jacobine Kunnen en Evert-Jan Kruiswijk. Ja, uh, uh, een, een prettige kennismaking, Evert-Jan? Um, een prettige kennismaking, ja, dat vond ik het wel. Ja? Maar ik heb wel een beetje een dubbel gevoel bij het boek. Oh, hou dat even vast. Ja, Jacobina, wat vond jij? Ik vond het erg mooi. Mm -hmm. Ja, en Linda? Ik heb me heel erg vastgebeten in die wortel, maar hij smaakt niet <laughs> erg naar me. Nee, het is een uh, rauwe wortel inderdaad, ja. Laten we eerst eventjes naar uh, Maatje zelf gaan luisteren. Die heeft uh, voor ons uh, kort uitgelegd waar halfmins over gaat. Het gaat over Michael Peloni. Dat is een Mexicaanse man die naar Los Angeles verhuist. Hij uh, is een copywriter en hij er is iets niet goed met hem en hij weet niet wat. Tot de dag dat hij uh, een meisje... Aanrijd. Een Nederlands meisje die ook in Los Angeles woont. Zij fietst door de stad. En Michael Polonis uh, zit in een taxi die uh, haar aanrijdt. Daar komt een rechtszaak van. En uh, het derde, de derde figuur die ik beschrijf in het boek is James Dillard. En hij is een uh, lid van de jury. Ja, het zou je gebeuren. Dat je inderdaad, uh, op de fiets uh, als Nederlands meisje nog niet zo lang in de Verenigde Staten op straat rijdt. En je wordt aangereden door een... Uh... Taxi, had je, Evert-Jan, had je te doen met Elsa? Met dat meisje? Uh, ja, dat lijkt me uh, bijzonder vervelend om te overkomen. Ja. ja. Uh, en en uh, dan vervolgens het, het feit dat die, die ouders dan te, eigenlijk tegen haar wil besluiten... om, om die rechtszaak tegen die uh, Michael, uh, die, die hoofdpersoon min of meer, uh, ja. te gaan voeren. Dat, dat ja... Kun je, kun je je daarin verplaatsen? Dat, dat zij zeggen van ja, luister, daar zit geld in. Ja, daar kan ik me heel goed in verplaatsen. Uh, uh, alleen wat die ouders doen is er heel rationeel naar kijken. Hè. Er is een ongeluk gebeurd. En uh, jouw invaliditeit uh, kan ons, ik geloof, 3 miljoen uh, dollar opleveren. Uh -huh. Dus gaan we die rechtszaak beginnen. Ja. En ze vergeten uh, stil te staan bij de emotie van uh, de dochter zelf. Die daar heel anders over denkt. Ja. En uh, zichzelf ineens als een soort uh, handelswaar uh, uh, moet beschouwen. Ja. Jacobina, wat vond jij daarvan? Nou, ik heb dezelfde situatie meegemaakt. Mijn oh. been is wel niet afgezet, maar mijn ouders kwamen dus ook in het ziekenhuis en die wilden ook gelijk uh, die man gaan aanklagen die mij had aangereden. Dat was, dat in, was in 1973 in Nederland. Ja, is niet gelukt. Ik heb wel volgens mij een jaar lang chocola gekregen van die manier. <laughs> maar uh, nee, die waren ook zo hoor. Ja, ja. Die, die wilden gelijk uh, ja. een advocaat erop ja. zetten. Maar snap je? Die, die... Ja, dus dat snap ik wel, die ja. ouders. Ik had hele rare ouders en zij heeft volgens mij ook een beetje rare ouders. Dus maar ik vind het wel mij raar. herkenbaar. Ik vind het wel raar. Maar uh, ik vind het raar, maar wel herkenbaar. Mm -hmm. Elina? Nou, onze lieve heren en kostgangers zijn mijn oma vroeg, dus in zover snap ik het wel, maar ik probeer me altijd wel wat in te leven in de hoofdpersonen van het boek. Ja. Nou, er was niet één hoofdpersoon waarin ik iets voelde. Dus ook die, uh, die ouders niet? Die ouders al helemaal niet. Als je kind daar toch ligt in bed. en die krijgt de het beenmoed eraf. Nou, er zouden veel gedachten omhoog gaan. maar niet, oh jee, uh, wat voor geld kunnen we nou eens voor claimen? Die zegt, ouders komen erg, ja, erg koud uh, mm -hmm. uh, over. Die vind zijn jij, alleen maar bezig met geld. Vind jij die, die, die andere hoofdpersonen wel warm overkomen? Nee. Ik vind Michael um, een hele treurige hoofdpersoon. En ik vind Elsa. Nou, die wekt wel een zekere sympathie op, hmm. maar um, uh, het is geen persoon waarmee ik me zou identificeren. Nee. Michael Polony, treurig in welke zin. Um, nou, het is een eenzame figuur die zich de hele dag laat rondrijden in een taxi. Dus nog nooit op een fiets of wat dan ook. Hij werkt heeft. op een reclamebureau. Ja. Hij gaat altijd met de taxi ja. naar zijn werk. Eet ja. alleen maar afhaalpizza, ja. uh, is heel eenzaam. Um, nou, gewoon geen uh, gezellige vent. Bijna een clichématige Amerikaan, of niet? <laughs> nou, ik denk dat heel ja, veel mensen in Nederland ook zo leven. Ja. Ja, ik denk dat het een eenzame stadsmens is en er zijn er veel van tegenwoordig. Dus ik vond het echt niet, niet vreemd of zo, zoals hij leefde. Nee, dat niet. Maar uh, als je vraagt, van, kun je erin herkennen? Ja, ik, ben ik ben zelf ook een stadsmens. Ja. Maar um, uh, ik hoop wel. Uh, nee, ik zit wel veel tussen de mensen. Gelukkig. Kun je, kon, kon jij ja. je wel. Jacobi ja, dan? ik kon me er wel in herkennen. Omdat mm -hmm. ik denk: van, je bent allemaal aan het rennen de hele dag door. En je vraagt je nooit eens af op welke richting ga ik op. En je zit eigenlijk te wachten op het moment waar hij eigenlijk ook op zat te wachten. Wanneer gaat het lot mij uh, te, tegemoetkomen? Wanneer maak ik een keuze of maak ik niet de keuze? En overkomt me toch wat. Mm. En dat, dat vond ik wel heel mooi in het verhaal. Ja, Linda, jij zei je had al moeite om je in deze wortel te herkennen... dus of om ja. door deze wortel heen te bijten. Dus ik neem niet aan dat je hier in de personages komt. Nou, in. er was één moment waarop ik me ergens in herkende. Het meisje lag in bed en die kreeg te horen van de dokter... nou, jammer, maar je been moet eraf. Ja. Daar reageerde ze, in mijn gevoel, heel koud op. Alleen op een gegeven moment zei ze... mijn ouders die kwamen op bezoek en die stonden daar inderdaad heel zakelijk naar het bed. Goh, hoeveel geld kunnen we hiervoor claimen? En op een gegeven moment keek dat meisje naar haar moeder... En zei ze, of, of dacht ze... Ik zag in haar de blik van een moeder die zo graag voor een kind wil zorgen. Mm. En even eh, was ik in haar ogen weer dat kleine meisje van toen. Ja. En even zag ik weer de liefde in haar ogen dat ze voor me wat kon doen. En dat was eigenlijk dat moment dat ik dacht... Ja, nou... Ja, dit is het. Hier zoek ik naar ja, in een boek. Dat is wel een heel concreet. Toch, uh, de, dat is één concreet ja, ding, verder, maar ja. Dat je dat nog zo weet te reproduceren. En dan heeft het toch wel indruk gemaakt. Ja, maar juist schaarste dingen vallen op, denk nou ja, ik. Ja, dat maakt niet uit. Als, al is het maar één moment. In de ja, moment, het toch? is één moment. Maar het had leuk geweest als er meer waren. Ja, was dit inderdaad een mooie, mooie passage, even Jan? Of heb jij een andere passage waarvan je zegt: Nou, dit, dit vond ik nou echt uh, heel krachtig, of heel sterk. Nou, wat ik heel leuk vind, op een gegeven moment zit uh, Elsa in een rolstoel en dan komt Michael bij haar op bezoek. En uh, dan willen ze iets te eten hebben. En dan zegt ze, vraagt hij: waar heb je het nummer van de taxicentrale, want dan kan ik een taxi bellen... Ja. om uh, naar de supermarkt te gaan. En dan zegt zij, nou, uh, dat is zo ver weg. En die supermarkt is zo dichtbij, ga maar lopen. En hij schreeuwt uit, ik ga dus echt niet lopen. Nou, dat is een pijnlijk moment voor haar, want zij kan niet meer lopen. En dan zet hij haar op de bank en dan gaat hij in de rolstoel zitten... en dan gaat hij zelf met die rolstoel rollend naar uh, de supermarkt. Nou, dat vond ik wel leuk. Ja, wel een rare relatie, hè? dat je dus inderdaad iemand aanrijdt. Althans, uh, door jouw taxi wordt iemand aangereden... en vervolgens ontstaat er iets speciaals tussen die twee... Toch ja. Jacobina vindt dat vindt dat geloofwaardig? Um, ik vond het wel geloofwaardig zoals het opgeschreven werd. Ja. Maar ja. volgens mij heb ik hier een hele andere mening dan jullie. <lacht> nou, maar dat is juist interessant. Dat vraag ik me af, Linda. Ja. Wat je... Nee, ik vond het niet zo geloofwaardig. Op de achterflap stond uh, dat het meisje de mannen verzamelt op uh, de volgorde van het alfabet. En ik dacht, nou ja, nu is de M of de P misschien aan de beurt. Uh, ja, hij is wel toevallig in die taxi. Je moet mannen op een manier ontmoeten. Ja, maar... De ene keer in de bar, de andere keer in de taxi. Maar het initiatief gaat er heel erg van hem uit. Want hij ja, gaat... dat klopt, dat klopt. Ja. Maar zij kan natuurlijk... ja of nee zeggen. En zij twijfelt natuurlijk heel erg. Kan ik nu nog wel flirten met, ja, straks zij, met dat ene been? Zo? Zij ja. zit in de angst dat zij niemand meer kan krijgen. Precies, en dan precies. komt er iemand die ze heel makkelijk aandient en mm -hmm. denkt dan nou, als ik hem ook al afwijs, ja. dan wil niemand mij meer. En dan zal ik ook nooit meer ja. iets meemaken ja. ja. op het ja. gebied van ja. liefde. Ja. Nou is er nog een derde persoon en dat is die, die, die getuige. Uh, waarom heeft, denk je, Maartje wordt er nog die derde persoon Toegevoegd in deze liefdesgeschiedenis, die op zich misschien met die twee karakters al nou, klaar was. Geweest. Daar ben ik wel achter gekomen. Want toen ik het boek uit had, toen dacht ik, verdorie, ik snap het helemaal niet. En dat vind ik nooit zo prettig met een boek. En toen ging ik het uh, toch nog maar eens een stukjes weer herlezen. Ja. En toen kwam ik erachter dat als je de proloog en het einde uh, van, die, uh, van de jurylid erbij pakt, dan krijg je wel door waar het boek over gaat, um, en snapte ik het ook. En vandaar ook wat ik aan het begin zei: mijn dubbele gevoel. Toen ik dat door had, dacht ik, oh ja, best een mooi boek. Maar dat duurt wel even. Dus je moet er hard voor werken. Zeker. Jacobine? Ja, ik, ik vond hem uh, vaak inwissel, inwisselbaar voor Michael. Dat ik dacht van. Die uh, ja, ik vond dat hij zich te veel op de. Uh, hij mag van mij als verteller optreden in het boek. Maar uh, hij uh, drong zichzelf heel erg op de voorgrond. Mm -hmm. En uh, ik ging op een gegeven moment ze ook door elkaar heen halen. En dat is natuurlijk niet goed. Michael en die James. Uh, James, ja. James, ja. ja. ja. Um, Even kijken, dan hebben wij nog een vraag. Ja, dat is misschien wel aardig, want Maartje heeft een, een, nog een vraag voor jullie in petto die ze even wil stellen. Hopelijk. Mijn vraag aan de boekenclub is uh, of ze denken dat het verhaal over de liefde gaat... Ja, dat is het. Gaat het over de liefde, Linda? Nee, voor mij niet. Nee. Nee. Daardoor heeft het me te weinig geraakt. Ik, ik bleef aan de zijkant staan kijken naar de gebeurtenissen. Vol nee. verbazing. Nee, niet echt over, niet over de liefde. Nee. Het gaat over de afwezigheid van liefde. Dat vind ik, dat vind ik heel nadrukkelijk in het boek. Uh, komt ja. dat naar boven. Ja. Uh -huh. Liefde, afwe afwezigheid van liefde? Dan zeggen. Je? Als dit liefde is, dan ken ik geen liefde, hoor. <laughs> nee, ik vond dit... Uh, dit ging niet over liefde. Dit ging... Uh, over noodlot en uh, eenzaamheid. Ja. Ja. En hoe je daardoor op een hele treurige manier toch bij elkaar kan komen. Nou, en wat Jacobin zegt: het ontbreken jou van de liefde. Ja. Ja. Hmm. Nou is dit een van de genomineerden voor de, voor de Opzij Literatuurprijs. Um, uh, samen met onder andere, nee, volle van der Meer, Jolande Encius, Hedda Martens en Hanna Berfoets. Um, ik weet niet of jullie een van de anderen hebben? Ja, ja, ja? van der Meer gelezen. Ja, ja. De vrouw met de sleutel. Ik denk niet dat jij zegt van laat Maartje die prijs maar winnen. Nee, ik, ik zit niet in de jury, maar als ik het zou mogen kiezen. Uh, haar verhaal, de vrouw met de sleutel, iemand die haar eenzaamheid verdrijft om de eenzaamheid van anderen te Aha. verdrijven door te gaan voorlezen. Ja, prachtig. Ja. Even Jan? Ik, euh, nee, ik vind het een te moeilijk boek, dit. Hm. Ja, als je twee keer moet lezen, dan, vind ik het gewoon, dan heeft het mij niet goed genoeg geraakt. Dus. Ja. ja, Het heeft mij wel geraakt en dat komt omdat er heel veel thema's in zitten... Die, die, die op dit moment in mijn leven van toepassing zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie zeggen... Van, nou, ik heb het gelezen en ik kan er verder weinig mee op na het volgende boek. Ja, ja. Nou, los van die prijs dan wil een aanrader, toch even heel kort... Even Jan. Voor slimme mensen. Voor slimme mensen. Ja, ik ben slim, dus ik vind <laughs> het. Nee, hoor, ik vind, ik vind, ik vind het echt een aanrader om wel te lezen. Goed. Want het, het, is, het vormt uh, stof tot die discussie. Dus ja, ik, uh, en de schrijfstijl is wel heel prettig. Ja, ja, het is het is ja. ja. Half mens van Maartje Wortel. Vandaag staat overigens in de NRC Handelsblad een stuk dat ze een week of een paar dagen ondergedoken is geweest uh, in een uh, huis, als experiment. Uh, dat staat in, de, in het Hollands dagboek vandaag. Maar die terzijde: vanavond, die opzij literatuurprijs, uh, wordt uitgereikt in Opium Televisie. Uh, en uh, vanaf uh, nu kunt u uh, qua uh, boekenclub, onze boekenclub, weer stemmen voor de maand juni. Dat kan via onze opium Facebookpagina. Dan kunt u kiezen uit uh, Mensje van Keulen, Liefde heeft geen hersens. Nico Dijkshoorn, Nooit ziek geweest. En het nieuwe boek van Arno Grunberg dat op 23 mei uitkomt. En de, dat heet De Man Zonder Ziekte. Ja, als die wordt verkozen, dan heeft de, hebben de leden van de boekenclub dat boek toch mooi... Alvast in huis. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Als deelnemers deze keer aan de Opium Boekenclub Jacobina kunnen... Evert-Jan Kruiswijk, Jansen en Linda van Pelt. Elke week geven wij een uh, talent de gelegenheid om hier uh, een ruime minuut... 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets fraais. Dat kan van alles zijn, een lied en uh, iets voordragen of wat dan ook. Nou, dit keer is het een talentvolle Zeeuwse dichter... die met zijn gedicht De Vreemde Eend hoge ogen gooide... op de nationale gedichtenwedstrijd. Begin dit jaar bracht hij zijn eerste bundel Alles is van mij uit... en niemand minder dan Gerrit Kommerij... die nam een gedicht van hem op in zijn jaarlijkse poëziekalender. De tachtig seconden van Thijs van Bracht. Thijs Rijven. De blanke dood. Buiten begroet een kat de viole. En bij de koele ruit ligt mijn lichaam te rusten van de nacht. De slager kwam met zijn weegschaal om te zien of lijkvocht lichter weegt dan de stroop die ik had. Maar ik was niet dood. Ik zag mijzelf in de passpiegel en deed al die tijd een zwarte na. Door mijn wimpers kijkend. Denkend aan hoeveel katoen een katoenplukker dragen kan. En hoeveel onrecht. In mij wilde de blanke dood. Uit schaamte. Maar ik was niet dood. En langzaam zag ik de zon stijgen. Strand. Jij werd zoals je wenste, uitgestrooid over zee. Anoniem was je en de golven namen je mee. Zomers het strand afgeladen, mensen niets vermoedend bij jouw graf. Jij wilde niet in een gat, maar met mooi weer is het net of je vrienden had. Dankjewel. Thijs van Bracht, alles is in mij. Ja, ja, laten we de titel van de bundel nog even... Dat is handig gebruik maken van de 80 seconden die je krijgt Thijs van Bracht. Uh, en als u denkt wat hebben ze daar mooie muziekje onder gezet. Dat is niet zo. Dat is de soundcheck hier buiten op de Amstel... voor dat concert vanavond. Het 5 mei concert. Uh, wa Waarom ben jij ooit gaan dichten? Wat, wat was de, de, de drijf hier thuis? Nou, geen tragische jeugd of zo. Helemaal ja, maar niks? Uh, nou, wel wat kleine dingetjes. Maar, <laughs> nee, maar het mag maar, geen naam hebben. Nee, dat mag geen naam hebben. Nee. Ik ben gelukkig opgegroeid. En, uh, maar dan kom je altijd wel wat dingen tegen. Dus dan. Ja, als manier van verwerken of als om dingen een plek te geven in je hoofd... dan ga je zulke dingen doen. Ja. Ja, ik heb ooit ergens van jou gelezen dat jou, jouw snelste gedichten die zijn het beste zijn. Dus die waar je het minste ja. tijd aan besteedt. Uh, ja, ik weet ook niet hoe dat door? werkt. Die worden het beste opgepikt en het meest gepubliceerd. En Aha. Misschien de Gouden Vonk op dat moment. Ja, ja. en het feit dat, dat Komrij een gedicht van je opneemt in, in die poëziekalender... dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja dat was ja. wel een groot compliment. Word, word je daarover gebeld? of uh, lees je, Nou, Ik kreeg een mailtje van uh, de uitgeverij van de kalender. Dus. Ja. ja, te gek. Hartstikke goed. Uh, de avond van de poëzie, daar kun je nog heel, heel kort iets over vertellen? Maar... Ja, dat is 14 juli in mm -hmm. Groeden, zeus vlaanderen uh, dat organiseer en presenteer ik, en ik zal ook voordragen samen met Jorien Brugmans, André van der Veken en Emma Burrens. En er zijn muzikanten Peter Kwaak en Hubert Jan Vader. Goed. Dat is op 14 juli, zeg 14 je. juli, ja, ja. ja. De Fransen die laten het nou afweten, want die hebben hun eigen feestdag. Maar het zal ongetwijfeld ja. gezellig worden. Dankjewel. Uh, voor meer informatie over deze dichter... Uh, Bracht met een gt aan het eind zonder h. Bracht dus, uh, uh, uh, uh, daar kunt u informatie vinden. En uh, wilt u iemand aanmelden voor de 80 seconden... of heeft u zelf een talent in huis... waar wij toch vooral deelgenoot van moeten worden? opium.afro.nl De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met Joris Linsen, die is onderweg naar het bevrijdingsfestival in Almere. Hij staat dan niet met een microfoon en de cameraploeg voor Hello Goodbye, maar met zijn band Karamba. Joris, waar, waar ben je ongeveer nu? Ja, wij rijden net het terrein af uh, van Transwijk in Utrecht. Ja. En uh, we zitten met z'n allen in een busje op weg naar uh, Almere. Ja, dan moeten we over een uur uh, duiden. Dat... Nou, dat gaat, dat gaat wel lukken. De, de sfeer is goed zo te horen. Ja, de sfeer is goed. Het was een geweldig optreden net. Echt, het is voor ons een enorme overgang. We hebben net de hele tijd in het theater gespeeld. Mm -hmm. En dan, dan, heb je natuurlijk, ja, dan is iedereen vol aandacht en, en rustig. En, en zo'n festival is het echt een hele andere sfeer. Ja. We hebben net ons nieuwste liedje gedaan als toegift. En het sloeg echt in als een bom. Dus wij zijn blij. Ja, is het mogelijk om dat a cappella nog even te horen nu? Of gaat het te veel? <laughs> Ay caramba willen ze nog even horen. Ay, hey. ay hey, hey, caramba. Archimene <is> for the Galactico. Ai ay caramba. <tie man> Mexico. Ja, ja, zoiets. Ja, zoiets. Nou, klinkt heel goed, zeg. Uh, dan weten ze wat in Almere <laughs> alvast al wat ze te wachten staat vanavond. Zijn er nog bepaalde rituelen in de bus? Heb jij als zanger een vaste plek of dat toch niet? Nee, ik heb helemaal geen vaste plek. Uh, eigenlijk heeft alleen uh, onze contra-assist Erik uh, een vaste plek, want die rijdt dan. Maar voor de rest uh, ruilen we dat uit en zo. Ja. We hebben zelfs een tijdje een busje gehad, dat zie je nog in onze videoclip. Uh, Daar konden we eigenlijk niet eens met z'n allen in, dus dan zat je echt op en door elkaar heen en zo. Maar nu hebben wij een nieuwe bus, dus we zijn heel trots. Ja, dus het gaat goed? Ja, het gaat heel goed. Ja. Gaat het beter met de band dan met het programma? GELACH <laughs> Nee, het is, uh, ik heb het luxe probleem dat uh, mijn beide carrières eigenlijk heel, uh, heel aardig uh, verlopen. Dus het is uh, heel druk, maar wel, uh, ja, dat is zo fijn. Het is zo'n goede combinatie. Ja, dus ja. De verhalen die ik hoor op Schiphol bij Hello Goodbye, die kan ik weer verwerken in teksten die ik bij Kadamba zing. Kijk eens aan. En zijn optreden geeft zoveel energie dat ja. je daarna weer heel uh, ja, dagenlang op Schiphol kunt gaan staan. Ja, zo snijdt het mes aan twee kanten. Fijn. Nou, de stemoefeningen stem zijn alvast gedaan. Dus ik, ik, wens, ik wens jullie heel veel plezier vanavond uh, tijdens dat festivaloptreden daar in Almere. Dankjewel, Joris. Oké, okay, caramba! Ja, caramba, et cetera. Goed, uh, vanavond een uh, bijzondere aflevering van Opium Televisie. Want uh, om uh, kwart voor elf, om precies te zijn, iets later dan normaal vanwege dat concert. Uh, vanuit, uh, uh, nee, uh, vanaf het rembrandt -plein, uh, Opium Televisie met Cornel Maas en Cornel. Want, ja, nou, vertel maar wat je gaat doen. Ik sta nu in de coulissen, backstage. Benjamin Herman treedt straks op. En natuurlijk zijn John Buisman en Jasper Karbeder. Maar ook Gerard Spong, die het culturele nieuws voor ons gaat doornemen. En we reiken, jawel, de Opzij Literatuurprijs uit. Dus alle genomineerde auteurs zijn hier. De hoofdredacteur van Opzij is hier, Margriet van der Linden. En ook Hedy Dancona, de juryvoorzitter. Even kijken, Hedy. Mag je één vraag stellen voor Opium Radio? Namelijk, wie moet de nieuwe CDA-lijsttrekker worden? Nou, het is moeilijk kiezen uit die zes. En tot nu toe vind ik de een nog erger dan de ander. Maar um, ja, we zullen eens kijken. Ze, gaan, uh, ze zullen wel tot vervelendst toe gepresenteerd worden via de media. En dan heb ik over een paar dagen zeker wel een, een, een voorkeur. Of meestal is het dan de minst erger de minst erg. Gelukkig hebben we vanavond alleen maar hele leuke vrouwen in de uitzending. In Opium dus, met de opzij literatuurprijs. Ja, goed. Uh, nou ja, ik hoor dat jij Hedy-Ancona dus ook niet uh, heel erg enthousiast was over het boek, als ik het zo hoor. Linda, Een beetje een goed gezelschap. Nou, ik ben hartstikke blij. Ik voel me helemaal gesterkt. Hoor. Doe ja, niet mee. Goed, <laughs> goed dit was uh, Opium voor uh, vandaag. Uh, Thijs van Pracht, uh, dank. En, en uh, leden van de Boekenclub uiteraard ook bedankt. Volgende week zenden we weer uit tussen half drie en half vijf vanuit Corée. Kunt u bij zijn, kom eens langs. Hans Dagelet komt dan langs over de theater. De Nina Simone live, komende week in première. En we hebben Jurie Honing in de virtuele vitrine. Reageren kan uh, via opium.afro.nl. Straks na half vijf hier op Radio 1 het sportforum. Vandaag gepresenteerd door Ronald Boot. Ronald, goedemiddag. Wat ga je doen? Goedemiddag Hans. Uh, we gaan het hebben over doping uh, in de uh, wielersport bij de Rabobankploeg. Uh, het verhaal in de Volkshand van vanmorgen. Ja, en de, de, de schrijver de van nieuws. het verhaal, Mark Miseres is uh, hier. Mm -hmm. ah, interessant. En uh, Tom Boot zit ook aan tafel? NK? Tom Boot zit natuurlijk aan tafel. Gelukker. En verder Tom Gerbrands, hij is directeur van AZ. En Simon Zwartkruis van Voetbal International. Goed, dankjewel. Over straks een paar minuten. Ja, na het uh, journaal van half vijf uh, is dat uh, Sportforum hier op Radio 1 te horen. Uh, wilt u uh, even geen sport, wilt u iets anders? Wilt u kunst en cultuur? Om vijf uur kunstuur op Nederland 2. Het derde deel van de serie De Turkse Tulp over Turkse kunstenaars werkzaam in Nederland en vice versa. En het vierde deel van Art Tracks over muziek geïnspireerd door kunstwerken. Vandaag met Esther Apitulay. Dat is dan weer de vrouw van Hans Dagelet. Maar dat is terzijde. Volg ons op Twitter. Eh, eh, OpiumAvro, hashtag OpiumAvro. En vind ons ook leuk op Facebook. www.facebook.com slash avro.opium uh, fijne middag. Maak er nog een hele mooie bevrijdingsdag van, en uh, fijn weekend en dergelijke. En graag tot volgende week. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland viert bevrijdingsdag op 14 plaatsen. In alle provincies zijn weer de traditionele bevrijdingsdagfestivals met veel muziek. Alain Clark, Go Back to the Zoo en Nick en Simon zijn de ambassadeurs van de Vrijheid 2012. Ze treden op verschillende festivals op. De artiesten worden met helikopters van defensie door het land gevlogen.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 Koning Juan Carlos van Spanje is niet meer welkom in de stad Berga, in het noordoosten van Spanje. Het gemeentebestuur van, nam een motie aan van de partij Unitat Popular, die naar de onafhankelijkheid van Catalonië streeft. Volgens de partij is Carlos op een ondemocratische manier staatshoofd geworden. Hij werd in 1975 aangewezen als koning door dictator Franco. En de leider van de grootste oppositiepartij in Polen... pleit ervoor om de finale van het EK-voetbal van Oekraïne af te pakken. Na het protest tegen de behandeling van de Oekraïnse premier Timoshenko... in de gevangenis Polen en Oekraïne organiseren het EK samen. De openingswedstrijd is op 8 juni in Warschau. De finale op 1 juli in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gert Riemstra. Er zijn grote verschillen in het land. In het noorden schijnt de zon, in het zuiden regent het af en toe. Het is overal koud, 9 tot 11 graden. Vanavond en vannacht klaart het in het noorden op. In het zuiden blijft bewolking aanwezig. En vooral in het zuidwesten kan het ook nog een beetje regenen. Vooral in het noorden wordt het koud, plaatselijk wordt het 2 graden. In het zuiden koelt het af naar 5 tot 7 graden. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag. In het noorden opklaringen, afgewisseld met stapelwolken. Hoe verder naar het zuiden, hoe meer bewolking. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kan het ook af en toe wat regenen. En verder blijft het koud, in het hele land wordt het een graad of 10. De wind is morgen niet al te sterk, matig, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. In het noordwesten, aan zee, in de middag net vrij krachtig, windkracht 5. Na morgen draait de wind weer naar zuidelijke richtingen. Het wordt dan minder koud, met temperaturen rond 15 graden. Wel neemt de kans op buien weer toe.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 Goedemiddag. zaterdagmiddag half vijf, tijd voor het Sportforum. Daar beginnen we zo aan, eerst even het sportnieuws. Arsenal-Norwich City in de Engelse competitie is geëindigd in 3-3. Maar er waren wel weer twee goals van Van Persie bij, die zijn totaal daarmee op 30 brengt. Arsenal blijft door dat gelijke spel op de derde plaats staan, maar voelt de hete adem van Tottenham Hotspur en Chelsea in de nek. Die twee ploegen staan met een wedstrijd minder twee punten achter op Arsenal. En de derde plaats geeft in Engeland toegang tot de Champions League van volgend seizoen. En dan hockey, de halve finale van de playoffs om de landstitel, dames. Uh, de eerste wedstrijd is dat tussen SCSC en Laren 1-2. En tussen Amsterdam en Den Bosch werd het 2-0. Morgen zijn de returns en eventueel, als de andere ploegen winnen... is er woensdag nog een derde wedstrijd. Ken jij? Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En voor het sportsforum zijn aangeschoven Mark Miseres. Hij is van de Volkskrant en schreef vanmorgen in de Volkskrant... een verhaal over doping bij de Rabobankploeg. Toon Gerbrands, de directeur van AZ... en Simon Zwartkruis van Voetbal International. En natuurlijk de vaste gast Ton Boot. Laten we even het rijtje langsgaan voor het moment van de week. Uh, Mark Miseres, als uh, niet erg vaste gast, mag ja. jij de aftrap doen? Ik kies voor een niet moment. Ik kies voor Theo Jansen, die op alle mogelijke manieren probeerde om uh, niet zo heel erg in beeld te komen... toen Ajax met de 31e schaal poseerde. En waarom deed, deed hij dat, denk je? Ja, ik vind het wel... Ja, Simon moet daar maar meer over vertellen. Ik vind het wel fascinerend, Theo Jans en Ajax. Het lijkt af en toe een verstandshuwelijk. En, en soms denk je van, ja, die, die jongen die, die hoort daar helemaal niet thuis... en af en toe zie je hem toch dingen doen en denk van, ja, dit is weer zo, Ajax. Meer daarover straks na vijf uur, maar uh, wel een... Uh, een verstandshuwelijk met een meteen een liefdesbaby, hè? Uh, Simon <laughs> Zwartkruis. Je bent meteen in vorm, prima. Uh, nou, Over het Nederlandse voetbal komen we zo meteen uh, nog te spreken. Dus ik wou, het even, ik wou even naar het buitenland. Ik heb echt met verbijstering zitten kijken... naar die uitbarsting van, van Delio Rossi, de trainer van, van Fiorentina. Die, uh, die woensdag bij de wedstrijd van de Fiorentina tegen Navarro... Uh, ja, een, een eigen speler uh, aanviel uh, langs de lijn. En hem ook vol op zijn kop uh, heukte. En... Uh, ja, ik, ik wist echt niet wat ik zag. Ik bedoel, ik ben een 52-jarige coach... met echt wel een aardige staat van dienst. Uh, trainer van Lazio Roma geweest... en van Letje en Atalanta en noem het maar op. En dan ga je op een, op een speler staan inhakken. En uh, ja, dat verwacht je in de vierde divisie van Kazachstan of zo. Uh, maar, maar niet in de Serie A. En voor mij staat het een beetje een model... voor de teleurgang van het Italiaanse voetbal ook wel. Het is... Ik bedoel, de stadions zijn nog niet eens half vol. Uh, sportief zijn ze links en rechts ingehaald door, uh, door alle andere grote voetballanden. Nationale team bakt er al jaren niks van op grote toernooien. Dus de club zit er tot, tot aan de nek in de schulden. Kortom, uh, prettige wedstrijd daar in Italië. Dan Gerberans. Ja, um, ja gisteravond ja, half acht, half uur voor het dode ding... is het einde van de volleybaltijdperk uh, gekomen. De dames hebben dat niet gehaald. De heren waren al helemaal weg... Uh, ja, ik denk dat het een hele mooie tijd geweest is die er geweest is... maar die nooit weer terugkomt. En uh, ja, bestuur en directie uh, hebben iets om naar uit te kijken. Want die hebben gefaald. Dat vind jij wel. Ja. Dat mag je straks uh, in ja. het volgende uur helemaal uitleggen. Tom Bout? Mijn moment van de week gaat wel over voetbal. Uh, Barcelona speelde ra tegen Rayo Falacano. 7-0 werd die, die uitslag... En bij het vijfde doelpunt van Thiago... ik kijk even naar uh, Simon, die zal hem wel kennen. Ik had nog nooit van hem gehoord. Die maakte een doelpunt en die ging samen met Danny Alves dansen op de achterlijn. En toen kwam Pio, de aanvoerder, kwam erbij... en die sleurde ze met hun nekharen uh, mee om midden uit te nemen... en even normaal te doen. Dat was uit mijn hart gegrepen en ik heb dat nog nooit eerder gezien van een uh, speler. Een echte aanvoerder dus. Goed, um, vanochtend een opmerkelijk verhaal in de Volkskrant... over wielrennen. Op de voorpagina zelfs. En dat is uh, voor sport al heel ongebruikelijk. Dopinggebruik werd getolereerd in de Rabobank-ploeg, stond erboven. Het gaat over de periode 1998 tot 2007. 96, 2007. 96, ja, 2007. Ik je, ja, hier. Ja, uh, ja, dit lees ik van papier op en dat heb ik niet meer gecheckt. Uh, waarin de Rabobank heeft, uh, dopinggebruik heeft getolereerd. De man die ertussen was, uh, kwam was. Hij schrijver. Hij reconstrueerde die periode onder meer op basis van gesprekken... met de uh, oud-directeur Theo de Rooij. Um, waarom nu vandaag dat verhaal? Uh, ik had het liever uh, uh, vrijdag gehad of donderdag al. Uh, dat was ook eigenlijk de oorspronkelijke planning. Maar bij een krant werken een hele hoop mensen... en die willen allemaal hele mooie nieuwsverhalen maken. En dan heb je toch ook een soort uh, afstemming met, met, de, met de hoofdredactie nodig. En die zegt dan van nee, doe het maar op zaterdag. Dat is ook een hele mooie plek, dat geef ik ook meteen toe... Uh, het nadeel is dan alleen altijd dat mensen gaan denken... dat, het, dat je het doet op de dag dat de Giro d'Italia bijvoorbeeld begint. En dat je nou ja, soort... dat zou ook de reden kunnen zijn, ja. Ja, nee, dat is het niet. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Ik zeg het uh, donderdag of vrijdag had uh, uh, even goed gekund, wat dat betreft. Um, wat vind je zelf het meest opmerkelijk aan je verhaal? Um, het meest opmerkelijk, ja. Ik, ben natuurlijk wel, ik, ik heb het heel vaak doorgelezen en ook heel vaak met mensen erover gesproken. Ja, het, het meest opmerkelijke, toch wel Theo de Rooij... Die, die nu nou ja, de deur in die zin voor het eerst wel een heel stuk openzet. Die gewoon probeert de context te schetsen van hoe het er toen aan toe ging. Een, een ploeg die dingen die, bekend en uitspraken doet die jij misschien niet verwacht had. Ja, die, die zegt van, nou ja, zijn, zijn oude lezing is altijd geweest. Uh, als het verantwoord gebeurt, uh, is het prima. Dan proberen wij ook de renners verantwoord te begeleiden. Daarom is die ploegarts he, Geert Leinders ook aangesteld vanaf het begin. Mm -hmm. Maar tegelijk zegt hij ook wel van, ja, uh, nou ja, hij ontkent dus ook gewoon niet dat er doping gebruikt is. Hij kan ook zeker niet uitsluiten dat er EPO is genomen. Al is het maar als herstelproduct om renners gewoon weer op de been te krijgen in een grote ronde. Ja, als de renners maar gezond bleven, daar ging het om. Dat was het uitgangspunt. En, en daarmee moet je ook gelijk zeggen, daarmee deed Rabo wel een hele hoop voor zijn renners. Ze hebben die renners niet aan het toeval overgelaten of laten klooien of, of, of uh, laten shoppen zoals ze het uh, bij andere ploegen wel deden. Um, een belangrijke rol, je noemde die naam al uh, net even... was uh, weggelegd voor een arts, Geert Leinders. Heb je die ook gesproken? Ja, die heb ik ook gesproken, ja. Ze wat... zit uh, absoluut op één lijn met Theodoroy. Ook weer het uh, bewaken van de gezondheid. Zij zagen renners echt als een... Ja, niet als een, een eigendom, klinkt heel vervelend... maar, maar wel iets waar ze heel... een soort liefdesbabies bij. Maar waar heel zorgvuldig mee om moest gaan. Dat was, dat was potentieel. En, en daar, daar moest je, je moest renners niet... Uh, uh, uh, uh, Laten we zeggen, uh, de, de achterkamertjes induwen. Je moest voor ze waken. Je moest ze het gevoel geven dat ze daar in goede handen waren. En als er gedopeerd werd dat het in ieder geval op een verantwoorde wijze gebeurde dat ze niet allemaal derde rangs spullen moesten gaan gebruiken. Maar het werd niet aan die artsen overgelaten? De moesten, het initiatief moest wel bij de renners zelf blijven? Dat, dat is wat ik uh, in ieder geval niet hard heb kunnen krijgen. Ik heb wel een vermoeden dat uh, Geert Leijners veel meer weet dan hij uitspreekt. Sterker nog, dat, dat weet ik wel zeker. Dat doet Theodoroy natuurlijk ook. Um, maar dat, dat echt systematische... Ik heb het tot nu toe niet kunnen bewijzen. Nee. Um, dat is een vraag die ik ook aan de andere zal stellen. Um, vind je dat een arts zo ver kan gaan? Ik vind dat in die tijd... Ik moet het voorstellen, het is een heel ander tijdperk. Hè. Ze zijn begonnen in 1996. In 1994 had je de Waalse Pijl met de qi die met drie renners uh, de hele ronde overhoop reed. Drie uh, gedopeerde renners... Uh, uh, daar op het podium terecht kwam. Dat was symptomatisch voor het wielrennen in die tijd. Er was argwaan, niemand vertrouwde elkaar meer. Niemand wist wat er bij andere ploegen gebeurde. Er waren wel vermoedens van hoe hm, heb je die zien rijden... en wat is die aan het doen? Renners van, uh, van Nederlandse komaf die kregen zelfs van de bondscoach... van Gerrie Kneteman op hun flikker dat ze niet hard genoeg trainen. Uh, hein Verbrugge toen de baas van de UCI zei... kijk eens naar die Italianen, die Italiaanse trainingsmethode. Die moeten jullie eraan toepassen. Dus het werd allemaal gezegd van ja, wat jullie doen is niet goed genoeg. Wat ze bij Rabobank hebben geprobeerd is... nou ja, gewoon van meet af aan de boel proberen te controleren. En in ieder geval nog ervoor zorgen dat, ze, dat die renners... niet helemaal op een eilandje aan het drijven waren. Ja. Zoals ik zei, ik wil van de anderen dat antwoord ook wel. Mag er een arts hier aan meewerken, Tom, dat? Ik vind het heel lastig. Ik, uh, kijk, ik denk het eigenlijk wel. Als hem dat gevraagd wordt en wat er net gezegd wordt, gecontroleerd wordt het. Juist op de gezondheid gelet, dat is nou net de taak van een arts... Ik vind überhaupt met die doping, omdat het zo'n verschrikkelijk uh, probleem is... Dat, een, dat je het misschien toe moet staan met een arts. Dat is ook een mogelijkheid, dan ben je meteen van alles af. Ja. Ik ga nu niet de boel uh, schoonpleiten, want uh, er wordt nu een positieve slag... een beetje aangegeven, maar als het zo positief is... als we proberen op die gezondheid van die uh, renners te letten waarom hebben ze dat dan altijd geheim gehouden? Dan zou ik dat uitschreeuwen. Let op die gezondheid van die renners. Nou ja, omdat het om doping ging, Simon... Ja, dat doet mij onderhand denken aan de politieke discussie... over legalisering van drugs. Spuit maar raak, maar kom dan wel even naar de metadombus. Want dan hebben we schone spuitjes voor je. En dan letten we op de gevolgen. Ik vind het pillen zoiets. Ja, en nu ze dan achteraf dan komen. Eigenlijk hebben ze het heel goed met hun renners voorgehad. Ik vind het echt lachwekkend en ongeloofwaardig. Ik snap ook niks van. Ik hoorde de zin uitspreken, ze het niet shoppen? En volgens gaan we ze goed verzorgen. Het is niet systematisch, maar het is wel een systeem. En uh, systematisch blijkbaar niet, maar wel een systeem om te zeggen... In, zo in gaan zijn, we het dus uh, doen. Kijk, het luistert nu en... ongelooflijk nauw, want de, de Rabobank als bankzijnde... die heeft altijd gezegd, hè, als het, als het uh, georganiseerd is, als het systematisch is... trekken wij al onze conclusies en stoppen we ermee. Maar ja. Op de een of andere manier hebben ze bij Rabobank dat altijd weg kunnen redeneren. Uh, en, en ik heb helaas ook niet het bewijs kunnen vinden... dat het uh, uh, nou ja, totaal systematisch was. Maar het lijkt er wel heel erg op. Ja, maar ik, dat is ook de druk volgens mij die op dit verhaal zit. Het feit dat de Rabobank zelf gezegd... als we dat aantonen met elkaar, dan stoppen we met sponsoring. En daarom wordt dit een groot verhaal. Want ja. uh, doping en de wielersport... Ja, uh, daar zouden we niet zoveel tijd aan besteed hebben vanmiddag. Ja. Maar wel op het moment dat het op deze manier gebeurt... en uh, ja. de Rabobank zelf zegt, ja, dan stoppen we met sponsoring. Dus nou is het net een definitiekwestie van... Uh, wat is systematisch en wat hebben we ervan geweten, elkaar? Ja. Ik wil even de man erbij halen die het allemaal heeft meegemaakt destijds in 96. Verslaggever Gio Lippens uh, was erbij in die periode. Um, Gio, vanaf de start uh, in 96 werd het dopinggebruik in die ploeg getolereerd. Jij hebt uh, vanaf 96 veel van die tours meegemaakt. Wat heb je daarvan gemerkt? Uh... Ja, gemerkt uh, merken doe je daar niks van natuurlijk. Hè? Want je staat aan de zijlijn en je ziet dat renners uh, wel hard rijden of niet hard rijden. Maar al die verhalen zeg maar, die nu ook langzamerhand in die reconstructie naar boven komen... Ja, dat zijn wel verhalen die altijd ja, een beetje in de lucht hebben gezweefd. En die altijd een beetje hebben rondgezworven. Uh, Iedereen wist er wel wat van. En, en uh, ja, het mooie van dit verhaal van Mark is dat het nu eens eindelijk allemaal gedocumenteerd is. En dat het dus keurig op een rijtje staat. Um, en wat ik vooral heel erg uh, interessant vind aan dit verhaal, dat is toch een beetje die dubbele moraal. Hè? Uh, Tom die zegt het net al van... eigenlijk zou je misschien wel gewoon doping moeten vrijgeven... en moeten zeggen, doe het gewoon allemaal onder medische begeleiding. Uh, maar dat kun je niet hard oproepen. Dat kun je als ploeg niet hard oproepen, omdat aan de andere kant inderdaad de dopingjagers klaar klaarstaan, de UCI die allerlei dingen eist van de ploegen, uh, de politiek die allerlei dingen eist van het uh, wielrennen. En dat maakt gewoon dat zo'n ploeg enorm in een spagaat terechtkomt. En, en dat zie je, hè, die druk aan de ene kant van uh, de directie. dat vond ik ook een van de opmerkelijke dingen wat Theo de Rooij heeft toegegeven. Er lag druk op de ploeg. Er werd gezegd, wij willen wel eens een keer een podiumplaats. Wij willen straks, als er iemand in het geel van ons in Parijs aankomt, willen wij daar met en alles staan. Dat vind ik opmerkelijk, want daarmee leg je in wezen de druk op die ploeg. En neem je in wezen ook wel de verantwoordelijkheid voor de consequenties daarvan. Ja, dat mag ook wel met het geld wat erin gestoken werd misschien. Ja, dat mag ook wel. Alleen krijg je dan dus die dubbele moraal... dat het dan vanuit de bank zelf gezegd wordt... van jongens, wat jullie verder ook doen... Hè, ik neem aan dat dat ongeveer zo gegaan is... Eh, prima, maar zorg er wel voor dat alles binnen de, binnen, binnen, binnen de lijntjes blijft. En zorg dat je nooit gepakt wordt. Want op het moment dat je een renner gepakt wordt... en dat is natuurlijk in het verleden alles gebeurd... op dat moment trekken wij onze handen van die renner af. En als dat systematisch gebeurt, dan trekken we onze handen van de ploeg af. Ja, en Rabobank werd gezien als de ploeg, de brave ploeg... de ploeg die dopingzondaars meteen... de de Laan uitsturen, Sutherland, Dekker. Uh, is dat imago nu voorgoed voorbij? Ik denk het wel. hè. Ik denk dat nu duidelijk is geworden dat Rabobank nooit een andere ploeg is geweest. Geen ploeg met een andere moraal is geweest dan al die andere grote ploegen in die jaren in het wielrennen. Die allemaal, want wat dat betreft uh, moeten we nu ook niet denken dat Rabobank de enige ploeg was die dit soort praktijken toepaste. Maar ik denk dat het gewoon door de hele wielersport in de top in ieder geval overal gebeurde. Ook omdat ze daar allemaal wel dachten, na dat hele Jewis verhaal, na ook de doden die er gevallen zijn. Hè. In het beginjaren van EPO vergeet dat ook vooral niet. Van Jongens, we gaan het wel op een gecontroleerde... ...manier doen, zodat er geen slachtoffers meer vallen. En ik denk dat wat dat betreft inderdaad het feit dat Rabo wel altijd met de vinger wees naar anderen... ...dat dat ze nu wel een beetje hard om de oren geslagen wordt. Ja, Ton, dat ben ik volkomen met je eens. En mijn vraag is eigenlijk, als ze dat gebruikt hebben, dan doe je toch om prestatie te verbeteren. Hoe komt het dan dat die prestaties als bijna best gesponserde ploeg zo slecht is geweest en gebleven? Nou, dat geeft maar weer aan dat met doping alleen dat je er niet komt uh, met, met, met, met medisch verzorging. Het gaat natuurlijk ook om de renners die je selecteert. Het gaat over een, een, een balans die je moet hebben in een ploeg. Het gaat om dat je de juiste mensen van buiten moet aantrekken. Uh, uh, ja, je ziet het. Uh, goed, met Menthof hebben ze wel aardig succes gehad natuurlijk. Leipheim, maar Leipheimer was bij Rabo... Een mislukking. En, en, en dat heeft, heeft met veel meer te maken met tactisch inzicht, noem het maar op. Wat kun je zeggen over de positie van Erik Breuking in dit geval, uh, die uh, weggestuurd werd destijds uh, als ploegleider toen, hij, uh, toen de zaak Rasmussen voorkwam? Um, maar nu is hij technisch directeur. Is dat niet vreemd? Dat is vreemd. En. Uh, uh, ja aan de andere kant je moet er wel heel goed bij stilstaan Erik Breukink was uitvoerder, uitvoerder van een beleid uh, net zo goed als al die andere ploegleiders uitvoerig zijn net zo goed als Theo de weer uh, nou ja ik zal het niet zeggen een zetbaas want dat klinkt heel negatief maar wel een man is die daar is neergezet door de Rabo-directie dus wat dat betreft die verantwoordelijkheden ja, die stapelen een beetje. En uiteindelijk, ik blijf bij De eindverantwoordelijkheid moet je toch zoeken bij de bank zelf. Want die neemt uiteindelijk de beslissing. We gaan een professionele wielerploeg sponsoren... en we willen resultaten zien. Ja, maar ik ben het met je eens, Gio. Maar als jij zegt die uitvoerders. Je hebt ook nog persoonlijke verantwoordelijkheid, natuurlijk. Er is net dode herdenking geweest. Beveel is beveel. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet, ja. Nee, maar natuurlijk hebben ze ook hun eigen lijnen gevolgd. En hun eigen beleid gevolgd. Maar ik ga ook niet zeggen dat ze, dat ze allemaal daar helemaal zonder. Ja, zonder vieze handen wijze spreken rondlopen. Maar ik blijf erbij dat, dat uh, ja, zij zijn werknemers van een, een, een, een grote bank en zij voeren wel uit wat er uiteindelijk van ze wordt uh, verlangd. En, en, en ze gaan daarbij tot aan het gaatje, dat zegt Theodorooi volgens mij ook op een gegeven moment ergens in het verhaal, tot aan de grens. Je mag die grenzen opzoeken. Ja, en dan komt 2009. Um... De Oostenrijkse dopingzaak rond Human Plasma. Moet ik het zo uitspreken, Mark? Hoeman Plasma? Ik ken het zelf ook nog steeds niet. Doe het maar zo. <laughs> uh, bloeddoping, wielrenners en andere topsporters... werden door Machiner, Stefan Machiner voorzien van uh, vers bloed. Um, jij hebt met die man gesproken, Machiner. Ja. Uh, Hoe lang? Uh, vier uur en een kwartier. En uh, Afgerond, uh, gewoon alleen. gezellig in een... Uh... In zijn restaurant, uh, s'avonds uh, laat. Het restaurant waar hij kennelijk heel vaak kwam, want daar werd hij werd heel enthousiast welkom uh, geheten. In zijn woonplaats uh, Laakiertje, dat ligt bij uh, Lins uh, in de buurt Oostenrijk. Uh -huh. Wat is dat voor een man? Heel aardige vent, een uh, oud uh, atleet, uh, heel joviaal. Hij lijkt een beetje op Ron Vlaar, uh, dat zie je op de foto in de krant niet zo heel goed. Maar als je hem dan met iemand moet vergelijken, L een lange man... Uh, uh, netjes gekleed, ook hier weer netjes gekleed. Dat deed hij ook toen hij uh, sporters van, uh, van doping voorzag. Hè. Een van zijn uh, tactieken. Om er altijd goed gekleed bij te lopen. Aardige man, uh, wel bespraakt. Uh, spreekt zijn talen um, ja, en heeft een afgerond verhaal. Uh, hoe kwam je doping. bij hem? Heel makkelijk. Hij heeft een Facebook-account en uh, je stuurt hem een bericht. <lacht> en hij reageert op. En hij maakt en... reclame met doping? Of, uh... Nee, ik heb hem uh, gewoon gezegd van nou ja, uh, meneer Marchiner, ik wil u interviewen uh, over Human Plasma en uh, over wat daar gebeurd is. En uh, dat had nogal wat voet in de aarde, want hij wilde helemaal niet meewerken in eerste instantie. Um, en hij zei er meteen bij, ik ga geen namen noemen. Zowel uh, of als on the record doe ik dat niet. Ik zeg dat is prima, maar ik wil toch een afspraak maken om. Ja, in ieder geval uh, dat inzicht erin te gaan krijgen. Nou ja, uiteindelijk zijn we daar gaan zitten. Heb ik van tevoren uh, duidelijk gemaakt van het wordt opgenomen het gesprek. Twee recorders op tafel liggen. Het kan allemaal gepubliceerd worden. Ik ben journalist. Dus eigenlijk alles wat je, wat je uh, daar ook moet doen. Dat wist hij allemaal. En, en nu is hij uh, niet zo blij natuurlijk. Omdat hij Bogert heeft genoemd. Nee, want uh, die opname had je eventueel willen laten horen vandaag. Maar? Maar uh, hij dreigt met een rechtszaak. En... Um, hoewel wij gewoon zeker zijn van onze zaak... Uh, en hij wat ons betreft geen poot heeft om, uh, om op te staan... spreek ik uh, namens de krant. Wil ik het toch niet doen om, om hem geen enkele munitie te geven... Dat, dat ik hier een soort baat bij heb of gewin uit wil halen... dat ik die, die opname hier wil laten ho uh, horen om... om, om ja, mijn eigen zaak te bepleiten. Ja, uh, je zegt uh, dat uh, hij geen namen wilde noemen... maar uiteindelijk toch een naam heeft genoemd. Althans, jij hebt zelf een naam genoemd. Uh, je noemt op een gegeven moment uh, de naam van Michael Bogart En dan zegt je er iets van... ja, yeah, en wie nog meer? En dat vat jij op als een bekentenis dat het was. Dat, dat was gecombineerd was. Met, zijn, met zijn mimiek... met zijn uh, gelaatse uitdrukking op dat moment... en, en, en nou ja, de hele setting, de aanloop naar dat moment... Uh, hij komt ook nog eens terug op het moment uh, en zegt dan van... Uh, nou ja, als je een Nederlander hebt die ook nog eens een bevriende atleet wil meenemen... en vraagt, mag dat? Ja, dat mag. Uh, hij heeft gewoon ja gezegd op de vraag... Is Michael Bogert klant geweest bij Human Plasma? Daar ben ik 100% zeker van. Maar ja. ze hebben toch Bogert en nog andere renners ook daar in de buurt zien rondwandelen en rondlopen? Want dat gerucht ging zeker. Dat, dat gerucht ging. Uh, daarbij is ook de naam van Thomas Dekker gevallen. Ja. Uh, je moet je even het, het onderscheid maken tussen. Degene de... die later uh, voor twee jaar geschorst is. Uh... Ja, ja. Uh, je moet het onderscheid maken tussen de bloedbank in Wenen en, en het ja, in appartement. Wenen was dit. En, ja, dit was in Wenen. En je had ook het appartement van Machiner waar ook nog sporters aan een. Uh, transfusieapparaat gegaan zijn, dat hij heeft gehuurd. En dat heeft hij uh, gedaan met uh, Christian Hofman en met Michael Rasmussen. Zo is door de rechtbank uh, bepaald. Ja, Bogert houdt vol dat hij niets met machine te maken heeft... en wil, wil nie, nu niet reageren. Um, Verrassend. Uh, ja. Ja, Bogert verwijst naar eerdere statements... zoals in 2009 in een gesprek met Mart Smeets. En toen sprak Bogert zich uit naar aanleiding van... belastende verklaring van oudrenner Bernard Kool. Ken jij Stefan Machine? Stefan Martina, die, uh, die heb ik ooit ontmoet bij een wedstrijd. En daar heb ik vorig jaar nog contact mee gehad. Die heeft, mij, die heeft uh, aan mij gevraagd of ik uh, kon regelen dat uh, Bernard Kool voor een goede prijs de Criteriums in Nederland kon rijden. als hij de Bergkruis zou winnen. En dat heb ik gezegd, dat kan ik niet. Ik zeg, maar ik zou je het nummer geven van Sean uh, van der Akken van uh, Cycling Service. Ja. En dat is het ja. enige contact dat je met hem gehad hebt? Ja. Nou en je hebt nooit over bloeddoping of weet nee, ik veel nee, hoe dat nee, Dat heb je nooit nee, met hem gehad. Nee, nee, nee. Nooit. Geloven wij uh, Michael Bogert? Nee. Uh, wie zei dat nee? Uh, dat was Simon's workhorse. Simon's workhorse. Ja. Van, ja. Ja, ik. Simon het uh, nee, ja, is Als hij ja yeah zegt, ja yeah, betekent volgens mij ja in het Nederlands... op de naam Bogert, dan, dan lijkt me dat sowieso al zonneklaar. Het is dus wel cruciaal, vind ik daarna de opmerking... en wie nog meer? Volgens mij, ja. als, je, als, als ik vraag, is Michael Bogert daar geweest... Uh, en, en het is een nee, dan zeg je no, yeah. allereerst, yeah. of, of uh, nein of weet ik wat, zoiets. En dan, dan zeg je niet, en wie nog meer? Want nee, wie nog precies. meer suggereert... Dat er dus nog één is, en dat had hij al gezegd: de, de tweede Nederlander. Er zijn twee Nederlanders geweest. En zo van raad maar eens, uh, en, en, of zeg jij nou nog maar eens eventjes wie die tweede Nederlander is. En wat ik wel prettig vind aan dit verhaal, uh, Mark. Dat is, ik, ik heb namelijk jarenlang het gevoel gehad dat de wielrennerij. een soort gesloten commune bijna was. waarin iedereen wel wist wat er allemaal gaande was. maar dat inclusief de, de journalisten. Maar niemand ermee buiten kwam. Maar we houden ja. het lekker onder de pet inderdaad. En uh, ja, door dit soort verhalen, ik heb het vanochtend ook. Uh, was de, eer, de eerste wat ik las in die hele grote stapel. En dat vind ik dan echt knap en, en prettig ook. Dat daar nou eindelijk eens een keer, dat die bolle eens een keer wordt opgeschud. Eigenlijk. Nou is het onder de pet houden de laatste jaren natuurlijk uh, al niet meer echt gelukt. Uh, sinds nee, sinds redders plan... ook uh, eh, vrij openhartig worden. Jawel, maar ik, ik, vind, uh, ik, ik heb altijd het idee, ik hoorde Guillaume net ook zeggen. Hij sprak ook in de verleden tijd uh, wat dopinggebruik betreft. Alsof het nu niet meer gebeurt. Nou ja, dat, dat, dat geloof ik ook niet. Nee, ik dus ik vind het goed dat er nu een journalisten een tandje inzetten En, en uh, bereid zijn om ook risico's uh, van rechtszaken en zo te lopen. En ja, uh, hiermee dus een nek uit te stellen. Ja, de directie van de Rabobank heeft ook gereageerd. Uh, dus niet de wielerploeg, maar de bank. Die ziet geen aanleiding voor een onderzoek. En de sponsor wijst erop dat het gaat over zaken van voor 2007. Inmiddels is er een andere ploeg en een nieuwe leiding, zegt uh, ja. de bank. Uh, het duurde wel lang voordat de verklaring kwam vandaag. Ik denk dat er, dat er even wat mensen in, uh, aan, aan de Cruiselaan in Utrecht hun laptop uh, moesten aanzetten. Want voor mij kwam die pas ergens in de middag dat verhaal er natuurlijk al vroeg in stond. Dus de alarmbellen zijn daar heel vroeg afgegaan al vandaag. En je hebt niet voor die tijd ook uh, aan de Rabobank... een, uh, een reactie gevraagd ik, ik uh, met heb, datgene wat je wist? Ik uh, heb Helene Krilaert, de manager sponsoring van Rabobank... heb ik uh, gebeld uh, twee keer. En heb ik op haar voicemail ingesproken of ze mij uh, terug wil bellen. Ik heb haar niet meer te pakken gekregen sindsdien. Um, maar ja, zij zal ongetwijfeld kunnen leven... met de verklaring die de bank nu afgeeft. Nou, Gio Lippens, uh, snap jij deze verklaring... Ja, de verklaring past wel een beetje in de lijn. Hè? Want uh, we hadden het net over uh, 2007 en het hele verhaal met uh, Michael Rasmussen. Uh, toen dacht iedereen van nou, het hele kaartenhuis uh, stort in elkaar. En uh, die ploeg uh, die, die, die, die stopt dadelijk, want uh, de sponsor trekt dadelijk zijn uh, handen terug. Dat dachten we ook even nog in 2009, want ik kan me daar nog een toerstartig. herinneren volgens mij was Mark daar al bij, ja, uh, Monaco. in uh, Monaco, ja. uh, waar uh, Erik Breukink werd uh, ondervraagd. En dat ging toen ook over die weens affaire, dat ging over uh, Michael Bogert, maar vooral ook over Dennis uh, Ja, Ik heb Breuking zelden zo zien haspelen en stuntelen... als op die ja, geïmproviseerde persconferentie. Bedoel, hij was alleen maar aan het zweten en aan het uh, stotteren. En en, en toen liep die zaak, toen heb ik nog op de radio geroepen, het zou mij niks verbazen als straks eind oktober. Want dat was ongeveer de tijd dat die zaak rond Kool en Matsinger uh, ging, uh, ging uh, dienen, als ze rond oktober uh, Rabobank zegt, en nu kappen we ermee. Maar ze zijn toen ook doorgegaan, dus het verbaast me helemaal niets dat ze nu met deze verklaring komen. Ja, ja dus, het, dus de sponsors zitten natuurlijk ook een dilemma. Eens, ja, ja zitten een dilemma. Want als ze dus zo stoppen, geven ze ook toe dat het zo is. Zeker? Dus, ja. Uh, ja. Dus, dus ik denk nooit dat dat gaat gebeuren. Ja, ik vind het toch vreemd dat ze van voor 2007 hun handen helemaal van aftrekken. Dat is gebeurd, een heleboel directieleden zijn er nog. En juist nu is het makkelijk om daar iets over te zeggen... omdat ze kennelijk voordoen dat er schone lei is gemaakt. Nou, dan, dat, dit is geen schone lui, uh, lei. En jij vroeg net, of Van der Bogert, of je gelo hem gelooft... En ik heb een andere uh, idee over de wereld. Ik heb zo langzaam ontdekt dat het liegen en bedriegen is. En op één punt heb ik tegen mezelf gezegd... Zij omkering van de bewijslast. Zij moeten bewijzen dat ze niet gebruikt hebben. Dus als je de vraag stelt... Uh, heeft Bogart, uh, geloof je dit verhaal? Laat Bogart het maar bewijzen dat het, niet, uh, dat het zo hard is. Mag ik er wat Ma over zeggen, Peter? Ja, ga je gang, uh, Giel. Ah, kijk eens aan, ik sta nog open. Nee, daar, daar wil ik dan even wat op zeggen. Want dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje... de huidige stand van zaken in de duur. En ik kijk naar het hele verhaal van Contador. Renners moeten tegenwoordig... En dat is eigenlijk natuurlijk een strijd met alle uh, rechtspraak. Renners moeten tegenwoordig inderdaad hun onschuld gaan bewijzen... in plaats van dat een rechter de schuld van die renner moet bewijzen. Dat, dat vind ik een hele gevaarlijke stelling, Ton. Dus uh, dat betreft, daar ben ik het niet ja. zo mee eens. Maar Gio... Ton, ton, je, ik heb geen tijd meer. We hebben nog 20 seconden. Dus ik zeg even dat, uh, Gioog, dat het einde is. Maar we komen zo nog even terug na vijf ook op dit onderwerp. Want er zijn natuurlijk nog wat dingen die we hierover kunnen hebben... in het grotere gezelschap. Tot zo, na het NOS-journaal van vijf uur. Lijn. Op één. Opgroeien met zwakbegaafde ouders, broers en zussen en zelf niet zwakbegaafd zijn. Ik besta, maar weet niets. In Pavlov vertelt Suus over haar vernederingen, onbegrip en overleven in een woonschool. Luister naar Suus. Zometeen in Pavlov, kwart over zes. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.